romantisch hè? Mooi, hè? Venetian Adagio heet het en de groep heette Moonlight. En ik weet niet, een vrij onbekend nummer. Het is ook niet zo'n groot hit geweest denk ik. Maar ik vond het wel mooi. Ik vond het weer terug in mijn platenkast. Dus ik denk gewoon, gewoon doen. Oké, okay, nou we zijn er doorheen hè? Ja, het is, uh, het is op. Het is bijna op. Ja, het is bijna op. Bijna dus, op. Uh, bijna op. Nog een beetje op de achtergrond laten hey. we... Even heel snel tussendoor. Ja. Uh, 11 februari had Jurre net over. Moest je die, die, die singeltjes meenemen? Oh. Wat is er, 11 februari? Oh, dan... Uh, dan uh, ja, weet ik niet. Er zit er een of andere pianist te spelen bij uh, de Blauwe Draaf. Ah, oh, oké. Okay. Ik weet niet wie je hoor. Ken hem niet. Ja, ja. Die pianicht of zo. Die pianicht. Ja. Oké. Nou, als de dag van toen. Dames en heren, tot volgende week. Tot volgende week. Ruud, bedankt. Ja, ja.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 Op het Tahrirplein dreigt de situatie uit de hand te lopen. Voor- en tegenstanders van president Mubarak gaan elkaar te lijf met stokken en stenen. Volgens de anti-regeringsbetogers zijn hun belagers agenten die door de regering zijn ingezet om chaos te creëren. TV-zender Al Jazeera meldt dat er traangas is ingezet om de gevechten te stoppen. Vandaag gingen opnieuw duizenden tegenstanders van Mubarak de straat op. Ondanks een oproep van het leger om met de betogingen te stoppen.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 Onder druk van voormalig minister Bos hebben de banken beloofd dat de bonussen worden versoberd... en dat de risico's beter moeten worden ingeschat. De Tweede Kamer heeft vandaag met bankdirecteuren gepraat over de vraag of ze zich echt aan de afspraken houden. De topmannen benadrukten hun goede wil, maar zeiden dat sommige veranderingen tijd nodig hebben... bijvoorbeeld omdat aandeelhouders toestemming moeten geven. Op de Rijn bij Mainz varen voor het eerst weer schepen richting Nederland... langs het wrak van de zwavelzuur -tanker. Zeven kleine binnenvaartschepen zijn inmiddels zonder problemen langs het gestrande schip gevaren en straks volgen enkele grotere. Al drie weken liggen in de Rijn bij de Lorelei 450 voor een groot deel Nederlandse schepen te wachten tot ze verder kunnen varen. Over een uur bekijken de Duitse autoriteiten of de proef geslaagd is en of er meer schepen stroomafwaarts kunnen varen. Het weer vanavond vanuit het westen meer bewolking, gevolgd door regen. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droogt wordt dan 7 graden. Dit was het NOS.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 Like I just, I know what you're doing. Dat is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 All you put me through, you think I despise you, but in the end, I want to thank you Cause you made me that much stronger. Well, I Faster. Made my skin a little bit thicker Makes me that much smarter Thanks for making me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 For you. Love is in the end, everywhere I look around Love is in the end, every sight and every sound